10 uur. NPO Radio 1 met Karel johan de Zwart. Wouter de Winter van de Telegraaf schuift zo aan bij het gezelschap aan tafel... voor het Mediaforum met spraakmaker van de dag, JOVD-voorzitter Splinter Chabot... en journalist en voormalig Duitsland-correspondent Margriet Bransma is ook nog hier. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, ik kom hier net in de studio aanlopen. Je bent ingelogd of nog niet? Ik ga even kijken of ik ben ingelogd. Ja, één moment... Dat is dan altijd even. Ja, euh, dan kijken doet hij, naar doet de vandaag. We zitten in een nieuwe studio, dus het gaat allemaal nog niet heel En Ik, ik moest naar een andere studio lopen, maar nu ben ik er. Ah, nou, ja. hey, hè. Daar gaat hij. Een speciale werkgroep van het Europees Parlement wil strafmaatregelen tegen Hongarije. Volgens de werkgroep is er in het land grootschalige corruptie. Geen onafhankelijke rechtspraak en worden de rechten van migranten met voeten getreden. GroenLinks-Europarlementariër Sargentini, de rapporteur van de speciale Hongarije-commissie van het parlement, wil daarom dat de zogenoemde artikel 7-procedure wordt gestart. Dat betekent dat het land uiteindelijk, als er geen verbeteringen zijn, het stemrecht in de Europese Raad kan verliezen. Hongarije heeft Sargentini al enkele keren beschuldigd van bemoeienis met binnenlandse politiek. Het Europese parlement buist zich na de zomer over de conclusies van het rapport. Turkije lijkt een Amerikaanse militaire aanval op Syrië te gaan steunen. Tot nu toe stonden Turkije en de VS in de kwestie Syrië lijnrecht tegenover elkaar. Met name vanwege de rol van Koerdische strijdgroepen in de burgeroorlog. Daardoor kwam Turkije steeds meer aan de kant van Rusland en Iran te staan. Maar dat verandert nu, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Turkije is ook woest op de Syrische regering en daarmee dus ook op Rusland... over die chemische aanval, over die gifgasaanval vorige week op burgers bij Damascus. Dus uh, ja, Turkije eist echt actie. Uh, en nu ook voor het eerst uh, zegt Turkije weer hardop, de Turkse regering... dat president Assad ook echt weg moet. President Erdogan en president Trump hebben met elkaar gebeld... en afgesproken dat ze nauw contact zullen houden. <middels> Staatssecretaris Blokhuis wil proberen de maatschappelijke diensttijd... aantrekkelijker te maken voor jongeren. De diensttijd moet volgend jaar worden ingevoerd... en is vooral een wens van het CDA en de ChristenUnie. Uit onderzoek blijkt dat jongeren er weinig in zien. Een Canadese tuinman heeft waarschijnlijk veel meer mensen vermoord... dan tot nu toe werd gedacht... Die zit sinds begin dit jaar vast vanwege twee moorden. Sindsdien zijn er in tuinen waar hij werkte stoffelijke resten van nog eens zeven anderen gevonden. En er wordt bekeken of hij betrokken was bij vijftien cold cases. Zestig Braziliaanse parlementariërs laten Lula aan hun naam toevoegen... uit protest tegen de gevangenisstraf voor oud-president Lula. Die zit vast wegens corruptie. Tegenstanders reageerden erop door aan hun naam Moro toe te voegen. Dat is de naam van de rechter die Lula veroordeelde. Het lukte HEMA nog steeds niet om winst te maken. Afgelopen jaar bedroeg het verlies 31 miljoen euro. Iets meer nog dan in 2016. Dat kwam helemaal door het eerste halfjaar. Want in de tweede helft van het jaar maakte de HEMA wel wat winst. Ook de omzet zit in de lift. Vooral door uitbreiding in het buitenland. Economie-redacteur Nick Wouters. Die horen wij niet... Nou, de winkelketen is al tien jaar eigendom van een Britse investeerder. Die wacht op een goed moment om Hema weer te verkopen of naar de beurs te brengen. De Russische ambassade zit grote vraagtekens bij de verklaring van Julia Skripal... die gisteren na haar vertrek uit het ziekenhuis is uitgegeven. Skripal en haar vader, een voormalig dubbelspion... waren begin vorige maand slachtoffer van een aanslag met zenuwgas... Volgens de Britse regering zitten de Russen daarachter. In een geschreven verklaring van Julia, die is uitgegeven door Scotland Yard... staat dat zij te zwak is voor een interview met media. Ook wijst ze aangeboden hulp van de Russische ambassade af. De ambassade vindt het vreemd dat de verklaring alleen op schrift staat... en wil bewijs dat Skripal niet van haar vrijheid is beroofd. Het weer dan veel bewolking, maar ook af en toe zon. Eerst is het droog, in de middag ontstaan er buien met kans op onweer... en het wordt 18 tot 21 graden. Dankjewel, Jeroen. En kom even op adem. Kees Kwaks van de ANWB is in ieder geval nooit de weg kwijt. Dat hoop ik niet, Kaljoon. Goedemorgen. De ochtendspits is op een oorna geveild. Een kleine 30 kilometer is er nog over. De A4 vanaf Rotterdam naar Amsterdam. Een kwartier vertraging tussen Ipenburg en Zoeterwoude Dorp. De A27 almere richting Utrecht. Nog 10 minuten vertraging tussen Hilversum en Beeldhoven. En het is druk bij Breda, vooral op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Een kleine 10 minuten vertraging tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Allenbos. Een avondje uit met vrienden, een sollicitatie, de bruiloft van je zus. Bijzondere momenten vragen om bijzondere aandacht.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 Even de laatste hypotheekrente opzoeken. Hmm, niet verkeerd. Staat dat huis nog te koop? Ja, meteen een bezichtiging plannen. Zo, nu nog even een hypotheek. Ah! Ja, de Doe-het-Zelf-hypotheek van MoneyU. Regel jezelf online. Kijk snel op moneyu.nl. MoneyU, geen gedoe. Office 365 een maand gratis uitproberen. Yourhosting.nl. Slash zakelijk. De Doe-het-Zelf-hypotheek van MoneyU.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 KRO-NCRV. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de Media. Aan tafel Spraakmaker van de Dag. Splinter Chabot, journalist en oud-Duitsland-correspondent... Margriet Bransma. En de chef-parlementaire redactie van De Telegraaf... Wouter de Winter. Wouter, ook uh, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij hebt een ontroerende documentaire gezien. Oh. Ja, ik ben af en toe hier natuurlijk wel eens kritisch over de NPO. Maar ik heb vorige week echt, echt heel enthousiast klappend op de bank gezeten. Een prachtige documentaire, Scenarios voor een normaal leven. Gaat over een autistische jongen die ja, moeilijk handelbaar is. Maar dan geconfronteerd wordt met een, met een robot. Dat een soort nieuw vriendje wordt. Bij wie hij zich ja, op zijn gemak voelt, gekalmeerd raakt. Opdrachtjes uitvoert. Ja. Daar min of meer ook een beetje van gaat houden. Wat op zich natuurlijk ook weer een beetje pijnlijk is, want het is een robot en geen mens. Maar het is echt een, uh, echt een prachtig document van CARO-NCV, nota bene. Ja. Dus dat komt goed uit hier. En uh, ik kan het iedereen aanraden om op dat op de NPO gemiste toverdoos nog eens terug te kijken. Oké, okay, weet je nog hoe die heet, die documentaire ook? Scenario's voor een normaal leven. Kijk, nou, die gaan we onthouden. Giet, uh, jij uh, maakt je druk, of maak je druk, jouw viel op, laat ik het ja. al zo zeggen, twitterende kamerleden tijdens stemmingen over moties. Nou ja, dat, dat uh, kamerleden twitteren tijdens debatten is al uh, verlangen ja. natuurlijk gaande, maar nee, mijn oog viel vanmorgen op een, op een verhaal in de Volkskrant um, en dat ging over zeg maar de twittermotie. Um, en dat houdt eigenlijk in dat, dat uh, Kamerleden gebruik maken van een, uh, een app... die nog niet zo heel lang beschikbaar is, heb ik Debat Direct heet die, meen ja, ik. Ja? Ja, ja. En die houdt in dat je uh, eigenlijk heel snel kunt laten zien... hoe partijen hebben gestemd over een bepaalde motie. Ja. En dat is natuurlijk heel aantrekkelijk, want dan kan je een, een motie indienen... bij wijze van spreken, waarin, nee, waarin je zegt, uh, nou ja, ik, ik noem maar wat meer geld voor de politie... en je kunt eigenlijk meteen dan ook laten zien hoe partijen hebben gestemd. En um, dat is natuurlijk aan de ene kant heel erg leuk, maar dat gaat er wel een beetje toe leiden dat het uh, eigenlijk niet meer zo gaat over hoe kansrijk nou een motie is, maar vooral... Wat vindt uh, iedereen? Wat vind je nou? Ja. He, want dat las ik ook in het verhaal, en dat is misschien ook niet helemaal een nieuw verschijnsel, want ik ken het ook, ik heb zelf ook jaren in Den Haag gewerkt. Maar het leidt... Kijk, uh, meer geld voor de politie, daar is iedereen wel voor. En, uh, en, en dus zijn er partijen die zeggen van, ja, die motie is overbodig, want dat gaan we toch al doen. En dan stem je tegen. En dan zie je vervolgens op Twitter verschijnen van, hé, hey, die partij stemt tegen, meer geld voor de politie. dat is En dan denk ik, en dan kom je toch op het terrein van bijna nepnieuws. Dus ik vond het wel, ik vond nou, ontzettend... Nepnieuws, nep het is nou meer ja. vooral... Uh, uh voorbarig reageren en nog sneller reageren. Ja, nog sneller. En, en het is natuurlijk een strijd met de waarheid in zo'n geval. Hè? Want die partij is, is helemaal niet tegen dat nee. in punt... wat in die motie naar voren wordt gebracht. Maar zegt, ja, die motie is overbodig. Ja. En dan zou ik denk, stem voor. Maar even los daarvan... Een vertekend beeld. Ontstaat, ja, je krijgt gewoon een, een, een vertekend beeld... van waar partijen nu voor staan. Ja. En um, of daar de Tweede Kamer... of daar het, het debat nou mee gediend is... dat durf ik toch wel een beetje te betekenen. Nou, zullen dus we het even voorleggen... aan de chef-parlementaire ja. redactie nou, van de Kamer. Nee, ik, ik herken author. wat Margriet uh, zegt. Het is, uh, het is eigenlijk vreemd vooral, denk ik. Ja. Uh, ze, ze, ze doen de werkelijkheid voorkomen uh, zoals, uh, zoals het hen uitkomt. Hè? Hoe, hoe harteloos is die en die partij? Want ze hebben niet meegedaan met dit en dit fantastische voorstel. En dan zie je, je ziet ook verder geen uitleg. Je ziet eigenlijk ja. nauwelijks uitleg over waar, die, waar het onderwerp over gaat. Het is meer uh, groen en rood. Groen voor voor en rood voor tegen. Ja. En dan kan je zeggen, kijk eens hoe, hoe fout ze bezig zijn. Terwijl een motie of een amendement of wat dan ook altijd um, ja, wel, wel een, uh, een, uh, een is. Ging vereisen, in een breed kader gezien moeten worden. Soms zijn inderdaad voorstellen al, uh, ja, zijn ze, zijn ze al aangenomen. Soms zijn ze voor de bühne. Uh, dus, uh, maar ja, wat, ik, wat mij wel opvalt, is dat het vooral de, de mensen zijn... die op zoek zijn naar de spotlight. Dus de backbenchers ja. die zich moeten onderscheiden. Ja, ja, ja. Hè, mijn motie zie dan ook het, dat die er heeft vooral heeft die al gebruik van maken? Ja, ja, ja. ja. ja. Je ziet, ik zie de Buma uh, uitslagen van, van stemmingen twitteren. Die nee. heeft wel wat anders te doen. Die heeft dat niet nodig. Maar je, kunt, vooral, je kunt er ook voor zeggen misschien... Uh, dat je op deze manier, ja, uh, daar is ie kloof tussen politiek en burger? Dat je de burger misschien wat meer uh, bij het parlement betrekt? Bij de Tweede Kamer betrekt? Oh, anders, nou, dat, en de beslissingen die worden genomen? Of dat, had je het zo nog niet bekeken? Dat is, dat is natuurlijk nooit verkeerd. En er is er ook niks mis mee om, om, uh, om uh, te vertellen wat er in het parlement gebeurt. Alleen, ja. je ziet wel een toenemende mate van, uh, ja, ik vind het een beetje zelfbevlekking eigenlijk, van, van kamerleden die toch uh, beweren van kijk eens hoe, hoe goed ik bezig ben. Uh, het is een beetje, ex, ja, hoe noem je dat, exhibitionisme bijna. Ja, hm. en, en natuurlijk wel prachtig om die kloof, hè? de, de bij een cliché zo langzamerhand. Maar om, om te proberen die te verkleinen. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik dat je dat niet moet proberen. Door de dingen uh, totaal zwart wit te maken. He, dus inderdaad rood is tegen, groen is voor. Dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat is dat, te dat simpel. de Chabot van de JOVD. Hoe ja. sta jij hierin? In dat getwitter uh, uh, van Kamerleden. Uh, nou was. ik denk vooral eigenlijk. Uh, wat ik hoor. Hè, framing en laten zien hoe iemand anders stemt. En uh, graag zelf op de bühne komen en aandacht krijgen. Uh, uh, ik denk vooral dat dit eigenlijk. voor mij is het helemaal niet zo nieuw. Want dat gebeurt al de hele tijd. Alleen is het meer een ander middel waarmee ze dat uh, proberen. En is dus eigenlijk de grotere de vraag boven eigenlijk. Van hoe moet je dat überhaupt willen? Elkaar verdurend dat in een bepaalde hok plaatsen. Verdurend, eigenlijk is het een hele zure omgeving worden daardoor. En wordt de politiek ook helemaal doordrenkt van... Ja. eigenlijk voortdurend maar negatief zijn. Terwijl je best, ik bedoel, Lilian Marijks had maar gewoon een goed voorbeeld geven. Je kan best af en toe een complimentje aan elkaar geven. Lilian Marijnsen is een ongelooflijk krachtige, sterke... Uh, ook vocabulaire, technisch, heel goed. Een hele krachtige parlementariër. En dan gaat denk ik ook rechtspolitiek nog best wel op den duur uh, pittig mee krijgen. Nou, op die manier mag je kan volgens op inhoud kan je met elkaar uh, aan de slag ja. gaan. Maar, maar daar nou, sowieso vind ik dat jammer aan de politiek. Uh, gelukkig hoef ik nog niet met de grote mensen politiek mee te doen. Maar uh, dat is heel vaak zo zuur is. En ik, voor, voor mij zit het gewoon meer een, een extra middel waarmee ze dat, uh, die, die dat zag zeg maar ja. door kunnen zetten. Ja, moet ik dit fenomeen dan enigszins zagrijnig afdoen als een uh, manier om uh, je ongezonde profileringsdrang te uiten? <laughs> Ja, je kan er ook gewoon je schouders over ophalen. Dat okay, is misschien gezonder. Dan doen we dat. <laughs> de schouders halen wij niet over, op over het, uh, uh, ja, het ge getwitter van president Trump. Want yeah. ja, uh, hij brengt Twitter helemaal tot de uh, next level. Hij gebruikt het medium om een uh, oorlog aan te kondigen in Syrië. Gisteren tweette hij, maak je gereed Rusland, want ze komen eraan. Nou, dat was de eerste keer dat een Amerikaanse president... een, een militaire aanval aankondigde per tweet. Nou, dat is ook niet zo raar, want zo lang twitteren we nog niet. Hè, relatief gezien. Uh, maar ja, je kunt je wel afvragen, in wat voor wereld leven we? Uh, hoe opmerkelijk is die actie eigenlijk? Of is het eigenlijk helemaal niet zo opmerkelijk? Ja, wat moeten we ermee? Is het oorlogstaal in een nieuw jasje, Wouter? Nou ja, je moet alles natuurlijk wat hij twittert... ook een beetje wegen. Het is, het is elke dag feest. Zodra het een uurtje of één is Nederlandse tijd... is de president wakker. En dan, dan wordt zijn mening over de wereld... aan ons tentoongespreid. Ja, het is... Denk ik denk voor journalisten ook steeds even een afweging maken. Je moet op een gegeven moment wel gewend raken... aan de manier waarop hij in het leven staat... en waarop hij zich uit. Niet alles wat hij twittert en roept... wordt ook werkelijkheid. Dat hebben we de afgelopen tijd gezien. Het is ook niet zo dat het... De wereld aan het vergaan is momenteel. Er komt een top aan met Noord-Korea, uh, die nou, toch niemand uh, decennia lang uh, voorzien heeft. Dus soms heeft die spierballentaal ook wel enig effect, hoewel we natuurlijk moeten zien hoe dat, hoe dat uh, afloopt. Uh, maar je moet tegelijkertijd, het is en blijft natuurlijk wel de president van het machtigste land van de ja. wereld. Dus je kan het niet negeren. Dat kun je niet permitteren. Als journalist ook. Uh, ja, en ik denk dat je nou, ik denk dat je voortdurend ook in je achterhoofd moet houden. dat Als hij wat twittert, dat hij dat niet zozeer echt heel erg doet voor Rusland of. Voor, uh, voor Syrië, maar heel erg voor zijn eigen achterban. Om ja. te laten zien, voor kijk, binnenlands eens, gebruik. Ik ben in control en ik, uh, ik, ik geef ze onomvloers wel even de waarheid. Uh, en dan is de vraag wat er uiteindelijk van terecht komt. Ja. Want ja. Dat staat er elke keer wel een beetje tegen. Dat, dat lijkt hem ook wel wat minder te interesseren. Mag ik Um, nou wat ik vooral ook interessant vind is hoe, hoe, hoe uh, Trump dat, dat, dat, uh, dat Twitter hoe, hoe hij dat gebruikt. Ja. He, eigenlijk als een soort uh, stay tuned-achtig. Dus blijf mij volgen. Ja, daar stond er uh, inderdaad. En daar ja. doe je volgens mij op een interessante analyse in de News uh, kort geleden. Namelijk dat het eigenlijk heel bewust is wat hij doet. Hij zorgt, er, hij zorgt ervoor dat je steeds uh, wil je weten moet, hoe dit verder gaat. Kijk, wat, wat je ziet is dat Twitter natuurlijk onder jonge mensen een totaal achterhaald. Gebruiken ze niet meer. Dat, dat is het. Is, dit geeft ook weer Klopt. zo weer. Wat je klikt, uh, hoe Twitter begint. is veranderd de afgelopen tijd. Hè. De, dat splinter. zie je ook aan die, ja. die Twitter-motie. Het is echt een, een, een social medium geworden voor journalisten... voor opiniemakers, ja. voor, voor politici. En, uh, de, en, en nou ja, Trump doet dat. Wat, wat je er verder ook van vindt... hij maakt er op een hele handige manier gebruik van. Ik, ik geef uh, ook af en toe les op Windersheim hè, in Zwolle. Uh, uh, journalistiek. Wat ik tegen die studenten zeg... die echt amper nog weten wat Twitter is, bij wijze van spreken... Je moet het wel gaan installeren. Je moet wel die app. En je moet één iemand gaan volgen. En dat is Trump. Splinter? Nou, ik moet heel erg lachen over dat advies wat u heeft gegeven. Want dat was ook het eerste advies dat ik kreeg van mijn voorlichter. Die zei tegen mij, je moet Twitter hebben. En ik zei, Twitter, daar moet ik helemaal niks mee. Zei: Ja, dat moet je dus wel hebben. Want het is voor bepaalde kringen handig. Maar even aansluitend nog ook op wat er gezegd werd over Trump. En over dat hij dat stay tuned. Het is voortdurend alsof hij, GTC heeft altijd aan het uit zo'n cliff. Maar voor de volgende ja. dag. Ja. Hij heeft gewoon per minuut een cliffhanger van nou, en nou komt de volgende. En wanneer gebeurt er wat? Uh, en wat, ik, wat wel opvallend is, bedoel ik zou, ik vind het ik, het is niet helemaal mijn stijl, laat ik het even zo zeggen. Want het lijkt me niet handig voor het aangezicht van de Amerikaanse uh, nou, geloofwaardigheid en voor het gezag ook wat ze hebben. Uh, maar wat hij natuurlijk ook heel slim doet, als we net over dat frame hadden, uh, hij had natuurlijk Little Rock Up Man, gaat dan over Noord-Korea. Ja. Maar nu ook weer over, over Assad, dat noemt hij dan een gas-killing animal. Weet je, hij, hij, hij gaat er wel met nou niet, niet de gestrekte benen in, maar ook met de handen gaan Mee, het hele lichaam gaat mee, je zet ze heel duidelijk neer, als het ware. Dat is wel, uh, ja. uh, uh, het, het, het is heel spannend. En dat is maar... ook het medium, hè? dat ja. is ook Twitter. Dat zijn ja. uh, intussen wat meer tekens, maar je, het vraagt om hele kernachtige boodschappen. En, en Dat is de enige manier om, ja, om, om, om het neer te zetten... om je boodschap over te brengen. Ja, Wouter, het viel mij op dat zowel Blok als Beileveld min of meer dezelfde tekst gebruikten, ja. uh, terwijl de ene in Washington zat en de andere in Den Haag. Ja. Namelijk, de, de boodschap was eigenlijk een beetje hetzelfde... ik zou andere woorden gebruiken dan Trump... maar ik heb er wel begrip voor. Hoe gaat dat? Ja, wordt dat op elkaar oh, afgestemd ja, of Er Is Terwijl één ene in Washington zit en de uh, uh, ander in Den Haag? Helaas weinig spontaniteit nog over. En zeker dankzij die... Uh, die de suggestie uh, wordt namelijk wel gewekt, hè? Uh, he? Dat het spontaan is. Ach, nee. Dat is allemaal over nagedacht. Ja. Uh, je, je moet echt... Je hoort zelfs... Ik hoor geluiden van bewindspersonen... Van die eigenlijk uh, echt helemaal niet over dit onderwerp gaan. Die hun voorlichters aan het werk zetten. Om vervolgens... Mocht een journalist ze tegen het lijf lopen... Oh, ja? weten wat ze moeten zeggen. Geef eens een voorbeeld daarvan. Uh, nou, ja een, een, een bewindspersoon bewind in de financieel-economische hoek die, die zijn uh, uh, mensen elke vrijdagochtend uh, een hele spreeklijn aan het opstellen over alle dingen die er in de kranten staan. Wat je moet omdat, vinden vandaag. Wat je moet vinden, omdat anders uh, wordt word hij overvallen en zegt hij misschien iets wat, uh, wat niet de bedoeling is. En uh, ja, het wordt een beetje, Ik vind dat een beetje jammer, want ja. uh, de spontaniteit raakt erdoor door weg. Ik snap het in dit geval wel, want het gaat hier over oorlog. En je ziet dat bijvoorbeeld in het kabinet Balken in de Vier uh, de, de, de, de gedachte over uh, uh, ja, of we in Oeroeskan moesten blijven of mm -hmm. niet. Dat uiteindelijk toch de val van het kabinet uh, heeft, uh, heeft ingeluid. Dat dat uh, heel kwetsbaar is voor een kabinet. Uh, ook de commissie Davis, natuurlijk, uit Balkan de Twee... en het besluit om mee te gaan met die oorlog in Irak. Uh, je moet als kabinet, als ministers hier wel heel erg nauw hetzelfde zeggen. Want als er ook maar een greintje licht zit tussen het ene en het andere geluid... Ja. dan is er sprake van een uh, gevoelige, gevoeligheid of een conflict. Ja. Uh, maar het maakt wel uh, een indruk. Uh, weinig spontaan. Maar het, is, het gaat hier dan over nu. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat Trump eigenlijk doet. Ja, ja, of is dat, ja. of zijn wij, ben ik nou ook weer veel te naïef door te denken... dat wat Trump doet, uh, dat, dat, dat dat helemaal niet spontaan is. Nou, dat ik, daar wel degelijk Ik, ik durf zeer wel te zeggen dat, is dat het redelijk de spontaan is. Want ik, ik, ik, ik ga aan ja, de toon. Maar gaan, is dat ja. echt zo? Ja. Ja, nou ja, dan dat, is het dat, het best bewaardigheid van Washington. Ja, dat weten we niet, maar het komt in ieder geval wel zo heel spontaan ja, over. En er ja. zit ook dan iemand om kwart voor zeven uh, Amerikaanse tijd al bij zijn bed... tussen de cheeseburgers <lacht> dat vertellen, wat hij moet twitteren. Dus hij, ik denk ja. dat hij dat redelijk zelf doet. En dat is ook ja? zijn kracht. Hè? Want je kan... Ik bedoel, ik heb af en toe wel moeite met de manier waarop hij ja, zich uit... maar ook hoe die mensen aan de kant zetten. Die minister van Buitenlandse Zaken die het gewoon per, ja, via via hoort van... Uh, je hebt geen baan meer morgen. Ja. Dat, is, dat is wel, vind dat ik, heel Dat is niet allemaal heftig. een bewust. De strategie een spin. Nee, maar hij raakt wel zijn achterban heel direct. En dat is iets waar denk ik een heleboel politici in de hele wereld jaloers op zijn. Iemand die zo, zo direct tot zijn achterban kan spreken. Ja. En die steun in zijn achterban. Uh, het is natuurlijk niet een meerderheid van het Amerikaanse volk, maar wel iets van 30 procent. Die hem toch door dikke, daal, dik en dun blijft steunen. Ja. Margriet, jij bent jarenlang Duitsland-correspondent geweest. Uh, hier worden de rijen gesloten, hè, als het gaat om een reactie. Uh, hoe, hoe is dat in de Duitse media? Is daar uh, het geluid ook eensgezind? Um, nou, als het gaat nee, om dat is niet helemaal kijk. Wat, wat, wat, wat natuurlijk opvalt, hè, als je de discussie ook van uh, de afgelopen dagen over uh, het wel of niet ingrijpen in Syrië volgt, dan gaat het mm -hmm. over Frankrijk, dan gaat het over het Verenigd Koninkrijk, dat gaat uiteraard ook. En, en over Duitsland hoor je niks. Dat, uh, waar, waar normaal gesproken bijna niks meer uh, ja. zonder Berlijn gaat, is het nu stil. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat, dat uh, Duitsland geen lid is van de, van de, de, de, de veiligheidsraad. En noem maar op. En, en sowieso natuurlijk in zaken van oorlog en vrede altijd een beetje een moeizame uh, rol speelt. Maar wat je in de Duitse media uh, wel ziet, is dat uh, dat dat in in die welt bijvoorbeeld las ik dat vandaag de, dat dat Duitse zich daar ook wel de Duitse media in ieder geval zich ook wel een beetje aan, aan beginnen te ergeren. Van uh, wat wat vinden wij nou eigenlijk? Ja, hè? Wat ja. wat waarom horen we Mer, waarom horen we Merkel niet? Waarom horen we onze minister van defensie? Ja, niet? Ja, moeten we niet is een nou ja, dat is een beetje dus zeg Maar dat... af van die erfelijke belasting van die ja, oorlog, waardoor we maar... altijd maar ons op de vlakte moeten. Houden. Ja, dat dus dat, dat dat leidt nu absoluut weer op. En, en tegelijkertijd zie je ook in dit soort kwesties... hoe gespleten, hoe, hoe verdeeld Duitsland daar nog altijd in is. Ik bedoel, de eerste keer dat Duitsland weer meedeed... Aan, aan internationale actie was uh, eind jaren negentig Joegoslavië. Uh, dus de, de bombardementen van de NAVO uh, ja. om Milosevic in tot inkeer te brengen. Nou, dat leidde bijna tot een kabinetsval. Het is wel wat, uh, het, wat, wat makkelijker geworden... maar het is echt nog een open zenuw in de, in de Duitse samenleving. Millions of people have come out posting Me Too in alle gradaties van me too wat meegemaakt Ik ben aangerand ik ben uh, ik ben verkracht I applaud them all I think it's brave and I think it's important to speak out and not by shame by anyone Five women have now accused the comedian and TV star Louis CK of sexual misconduct Het hele me too gebeuren begint steeds meer op de communistenjacht van McCarthy in de jaren 50 in Amerika te lijken Me too dus It is not always easy but we have to do that and that's why I posted and I will say it right now out loud Me too ja, gisteren was het dan weer eens prominent op een voorpagina te vinden... namelijk die van de Telegraaf, Job Goschalk en de MeToo-discussie. Het was enige tijd stil over dat onderwerp. Uh, een tijdje leek het een en na het andere slachtoffer uh, boven tafel te komen... en zich te melden, maar het werd toch ook wel weer vrij snel stil... Ja, daar moet ik wel even de kanttekening bij maken. Uh, door het artikel in de Telegraaf kwam Bo van Erve dan gisteren naar buiten met het verhaal... Hè, dat hij voor uh, Goschalk uh, zijn broek naar beneden moest doen. En dat bracht ons eigenlijk tot de vraag... Uh, hoe moeten we er nu, een half jaar later, op terugkijken? Was het een hype? Was het hysterie? Of heeft het daadwerkelijk iets veranderd, Margie Bransma? Nou, ik vind het absoluut geen, geen uh, hype en, en, en, of, of hysterie. Ik, ik denk dat het wel tot bewustwording heeft geleid... en uh, dat de term MeToo ja. uh, totaal ingeburgerd is geraakt... en dat iedereen ook weet waar het, waar het voor staat. Ja, maar staat MeToo ook niet een beetje voor heksenjacht? Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat je inderdaad vraagtekens kunt stellen. Of het tot, zeker in Nederland, of het tot concrete uh, mm -hmm. um, ingrepen, tot concrete veranderingen heeft geleid. Als je naar dit bureau kijkt, dus kennelijk niet. Ja. Maar ik vind dat oh. je daarmee niet kunt zeggen van, nou, we hebben het e daar even over gehad. En uh, het is overgewaaid. Ja. Wouter, ik wat denk zeg dat dat jij, het... hysterie of nou, uh, wel degelijk ik denk uh, zinvol? Dat het heel, heel nuttig is geweest. Ik denk dat het het bewustzijn uh, op allerlei plekken in de samenleving uh, heeft vergroot. En, uh, en, en dat is denk ik goed. Hysterie. Er is op een gegeven moment wel, maar dat is misschien ook gegrappenderwijs. Hè? Iedereen riep op een gegeven moment bij een schouderklopje, oh me too. Want er was, sprake van maar edig... dat heeft wel bijgedragen aan de inburgering ja. van de term. Hè? Ja, nee, maar het, ja. Er was, er was, wat dat betreft hmm. was, her, herken ik, en dat zag ik ook wel in Den Haag... dat mensen ineens heel erg schrokken van... oh god, we, we kunnen niet meer als normale mensen af en toe een grapje maken of iets doen. Je bedoelt politici? Politici, medewerkers, ja. is natuurlijk één grote kaastop daar in Den Haag. Allemaal mensen die elke dag heel, heel dicht bij elkaar... Ja, er is trouwens uh, een onderzoek gaan er toch ook op? Is nee, er is van een... Ja, het toen? interessante daarvan is, uh, nou, Gadisha Ariep die, die was al met iets bezig en dat wordt nu versneld. En waarom wordt dat versneld? Naar aanleiding van de uh, kwestie met, het, uh, met de GroenLinks-voorlichter, die ja. uh, uh, een stagiair heeft aangerad naar de kerstborrel van GroenLinks. Iets wat redelijk weinig aandacht heeft gekregen, is het aspect dat hij aanvankelijk uh, ermee wegkwam. En ja. dat aanvankelijk het werd toegestopt en gezegd, nou ja, je hebt spijtbaar betoond en uh, we gaan gewoon door. En vervolgens zijn ze later weer van teruggekomen. Dat is natuurlijk eigenlijk, zeker voor een partij als GroenLinks, ja. een hele merkwaardige stap geweest. Want het had gelijk afgelopen moeten zijn. Zeker. We hebben het hier over december, januari. Toen was het volop aan de toen gang. Toen was het nog volop bezig. Ja. Dus je ziet dat die reflex en de, de, de, he, de gevolgen die er worden gegeven aan zo'n uh, incident niet automatisch zo logisch en vanzelfsprekend zijn zelfs <coughs> te midden van die discussie met toe. Nee, want de reflex was toen niet meteen inderdaad wegwezen. Ja. dit kunnen we nu niet hebben. Ja, en ze hadden ja. in, die, in die mail aan hem wel gezegd van ja, het zou genoeg zijn voor ontslag op staande voet, maar je hebt berouw getoond, dus we gaan het nog een keer proberen. En dan vervolgens, alsnog er om die reden uitgooien, ja, ik vond het wat wonderlijk, maar... Ja. Uh, Splinter Chabot, is dit ook een thema of een issue binnen de JOVD, nou, bijvoorbeeld? ik ben blij dat u het vraagt, want geworden. eigenlijk wel, uh, ja, want we hadden eerst ook helemaal niet uh, bij stilgestaan, maar wij zijn natuurlijk een politieke jongereorganisatie, dus jongeren, hebben ook feesten, dus er worden ook gedronken, en, en nou, ja. allerlei hormonen, dus daar kunnen zich ook, ik zou niet, het gebeurt, maar daar kunnen zich ook in dat soort organisaties een situatie voorstellen, waarbij de een. Misschien denkt dat het iets leuk is en de ander dat niet zo ervaart. Um, um, en daarom hebben wij gekeken naar onze eigen verenigingsstructuur. Van hoe hebben wij dat eigenlijk ingericht? Stel dat er iets gebeurt of iemand uh, voelt zich ergens zo prettig over, maar wil niet meteen dat iemand groeëert... wordt of, of met die meteen naar de politie toe. Hebben wij daar iets voor? We hadden daar dus helemaal niks voor. Helemaal na en op is niks. Dus je, je kon eigenlijk niks. Ja. Of je moest naar het hoofdbestuur. Nou, naar het hoofdbestuur gaan is best wel een stap als er iets gebeurd is. Dus wij zijn er nu mee bezig om een uh, vertrouwenscommissie met vertrouwenspersoon daarin. En dat regionaal ook te verdelen. Dus dat helemaal op te zetten zodat stel dat er iets gebeurt. En bedoel. Het is dus heel duidelijk, je moet je, je handen gewoon thuis eh, en Zo moeilijk is dat niet. Maar stel dat er iets gebeurt. Ja. Dat mensen dus daar ook de eh, nou, middelen en de handvatten voor hebben. Om daarop te kunnen reageren. En wij gaan ook eh, richtlijnen maken voor alle bestuurders. Dat ze zich bewust van zijn. Als bestuurder ook op ben een afdeling eh, werkzaam. Je bent in een andere machtspositie ten opzichte van je leden. Dus wees je daar bewust van. Eh, dus we moeten niet helemaal voor krampen. Maar je moet er wel... Eh, wij maken daar nu specifiek maar, eh, beleid voor. Omdat dit dus in de maatschappij zo ja, heeft eigenlijk, geleefd. Ja. Eigenlijk zeg je daarmee... Margie. Als het, gaat om de, als het gaat om de vraag van heeft het wat opgeleverd. Ik weet ja. niet of wat er binnen jullie organisatie of dat veel breder is. Maar het voorbeeld wat je nu geeft. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een antwoord op de, gra, op de vraag. Ja. Ja, het heeft dus het, het, heeft er is het wel degelijk opgeleverd. Er wordt over nagedacht. Ja, ja. Uh, er zijn dus kennelijk ook nou ja, zoals wij jullie mee bezig zijn. Uh, binnen de organisatie -protocolen die opgesteld worden. Nou lijkt me duidelijk. Over uh, ongewenste intimiteiten gesproken. Gisteren werd SP'er Peter Quint berist door Kamervoorzitter Arie, uh, Omdat hij in zijn een t-shirt zat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Behalter, was dat een terechte berisping? Ja, ik denk het wel. Uh, Peter uh, Quint is een, is een goed Kamerlid. Leuk Kamerlid. Origineel ook. En uh, echt een denk ik, aanwinst voor het parlement. Maar ja. Uh, uh, ja, ik vind wel dat er enig decorum moet zijn... in onze volksvertegenwoordiging. Uh, die, we zijn namelijk uh, afhankelijk van die mensen... Om, om onze regering te controleren. En, en daar moeten ook enige geloofwaardige uitstraling vanuitgaan. Ja, en die en, heb je niet in je t-shirt? Nee, want dan, op een gegeven moment is dan, is dan het einde zoek. Hè? Dan zou je in principe in theorie ook in je, in je bikini... of in je, in je boxershort uh, het woord kunnen voeren. Ja. Uh, want uh, nou ja, de kleding, de confectie uh, is, is redelijk creatief... in datgene wat je allemaal aan kan trekken tegenwoordig. Ik kreeg ook een enorm Hans Spekman gevoel. Hierbij. Ja, en, en, en het past wel een beetje bij hem, want hij is een beetje rabiaat en uh, trekt zich niet zoveel van dingen wat aan. Maar ja, ik, ik had wel zoiets van: doe even een jasje aan, doe een fatsoenlijk over hem aan. Wat hij overigens, normaal gesproken, ook, ook wel heeft, hoor. Dus we moeten ja. dat wat dat betreft ook niet. Uh, hij niet moest overreven. heel erg rennen, toch? Dus hij had geen tijd. Ja, ja maar we, we spraken met een bewindspersoon gisteren uh, die toevallig naar het scherm stond te kijken. En die zei: Ja, we zijn hier niet in de gamma. En dat was inderdaad ja. wel het, inderdaad een emotie die mij ook een beetje overviel. Ja. Ja. Ja. Splinter is ook een beetje tuttig. Toch ja, niet, ik vind het ook een het beetje een onzin discussie, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik bedoel, eerst een discussie over de schoenen van Hugo de Jonge. Eh, en dan zo'n t-shirt, ja joh, dat hij er aan heeft. Maar, maar hebt vandaag ook een jasje ik, aan. Uh, Waarom ik, heb je een jasje aan? Nou, ik vind dat prettige kleding. Vanwege ik de webcam? Uh, nee, ah. ik, ik, ik draag dit heel vaak. Maar of ik, als ik nou uh, glitterschoenen aan heb, of ik ga voortaan een strik dragen, rol, of kom ik keer in een rol. pak. denk je dat je dan serieus wordt genomen als je, als je in een uh, strik door het leven gaat? En de, in de media te Het door gaat door te om wat, ik, wat iemand zegt, en niet om wat iemand aan heeft, vind ik. Ik begrijp het wel wat, ik begrijp het moeten. Ik ben maar het is gebeurd één keer. We hebben er enorme honderd Nee, dat is niet over. waar. Dat gebeurt niet één keer. Ik, heb, ik, ik ken kamervoorzitters die zich uh, daar voortdurend nee, druk over hebben gemaakt. Het dus het in die zin, En dan moet er moeten gewoon regels voorkomen. Punt. Ja. Als er een nou, regel is, Is ja? ja, gewoon dat het is te te dragen. Het is gewoon een, een, een kwestie van vastgoed. Ik, ik zou zeggen, uh, stel een dresscode op. Dan zijn we af van deze discussie. Okay. Geen jasje aan. Nou, mag je niet het woord We, we leggen het ik, gewoon ik, allemaal vast. Ik, ik, ik, moet je eens even opletten hoe snel ze dan allemaal... Eigen verantwoordelijkheid. Maar als iemand een beetje de grenzen tart... dan mag je daar als kamervoorzitter die toch... De, de, de, de orde bewaakt en de, de uitschrijving ja. van het parlement... die heeft daar denk ik terecht een opmerking over gemaakt. En ik denk dat hij vandaag uh, gewoon weer uh, iets verzoomelijks aan heeft. Oké, okay, we gaan het zien. We gaan het in ieder geval met extra belangstelling naar kijken. Dankjewel, ja. Wouter de Winter van de Telegraaf. Margriet Brandsma, de oud-Duitsland-correspondent. En uh, we praten zo verder ook met uh, Splinter Chabot. Nu eerst een nieuwsupdate via de NOS. Steeds minder koopwoningen die te koop staan. Forse prijsstijgingen en een stagnerende nieuwbouw. Het zijn de ingrediënten voor een veel te krappe huizenmarkt. Dat constateren makelaars bij makelaarsvereniging NVM. Ze zien dat er steeds minder huizen worden verkocht. Het is tijd voor maatregelen van de overheid... zegt voorzitter Ger Jaarsma tegen NOS-verslaggever Wessel de Jong. Ja, wij maken ons zorgen omdat uh, de woningen echt op beginnen te raken. Van de bestaande koopwoningen staan er steeds minder te koop. Er is afgelopen kwartaal weer minder nieuwbouw opgeleverd. En het onderzoek blijkt ook nog eens dat bouwtrajecten niet zeven jaar... maar gemiddeld tien jaar uh, duren. Dus ja, de woningmarkt begint nu echt vast te lopen. Ja. Waar gaat dat heen? Ja, dat gaat er naartoe dat uh, de prijzen uh, steeds verder blijven stijgen... en dat mensen eigenlijk gewoon niks meer kunnen kopen... Ja. Hoe, hoe komt dit? Het komt uh, omdat we uh, in de crisis veel te weinig uh, gebouwd hebben. Maar we constateren dat er op dit moment nog steeds te weinig gebouwd wordt. Omdat uh, uh, procedures veel te lang duren, bestemmingsplannen uh, veel te rigide zijn. En daar zal de overheid nu iets aan moeten gaan doen. Ja, wat moet die, doen, die overheid doen? Laten we met de landelijke overheid beginnen? Nou, het kabinet moet nu echt het voortouw nemen. Uh, procedures moeten uh, versimpeld worden, verkort worden. Uh, je moet veel makkelijker uh, en flexibeler in bestemmingsplannen om kunnen gaan. Maar wat ook van belang is, is dat belanghebbenden en stakeholders... veel eerder in een bouwtraject uh, betrokken worden. Nu zie je bijvoorbeeld dat iemand die grond heeft en die grond moet verkopen... die wordt pas later in het traject uh, betrokken, dan wil hij niet verkopen. En ondertussen ligt zo'n traject weer één of twee jaar stil. Een lokale overheid, wat kan die doen? Ja, een lokale overheid kan heel flexibel omgaan met dingen. Kan grond goedkoper verkopen, kan meer grond beschikbaar stellen, kan procedures versimpelen. En dat soort dingen hebben we echt heel hard nodig. Gebeurt dat? Dat gebeurt op hele kleine schaal. Dus we zien enthousiaste en ondernemende wethouders dat op sommige plekken doen. Maar wat ons betreft nog veel te weinig. Waar ziet u nu de grootste knelpunten? U zegt er is niet de Nederlandse woningmarkt bestaat niet. Waar ziet u de grootste knelpunten nu? Nou, de grootste knelpunten zitten vooral in de Randstad en in de studentensteden. Als Groningen, Maastricht. Daar zijn we echt uitverkocht. En daar, ja, daar hebben mensen nauwelijks keuze nog in woningen. De rest van Nederland gaat nog. Maar ja, het begint langzamerhand echt op te raken. Zij, NVM-voorzitter Ger Jaarsma, tegen NOS-verslaggever Wessel de Jong. En vraag 20 gaat ook over, wat ik dan maar even noem, T-shirt gate. Omdat een Tweede Kamerlid gisteren een T-shirt in plaats van een pak droeg... klaagde een minister dat het parlement op leek op welke bouwmarkt. U heeft het net al in het mediaforum een subtiele hint gehad... maar toch nog even voor de zekerheid. Ga er verzitten, Freek. Je beschadigt al dat mooie hout. Gelukkig kost het hout niet duur. Kost die veel of is niet duur? Dat zeg ik. Dat zeg ik. Dat zeg ik. Dat zeg ik. Ja, dat zeg ik. Allemaal over een klein uur. Nu eerst het NOS Nationaal met Jeroen NTO, Radio 1.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 Turkije lijkt een Amerikaanse militaire aanval op Syrië te gaan steunen. President Erdogan en president Trump hebben met elkaar gebeld... en afgesproken dat ze nauw contact zullen houden. Tot nu toe stonden ze in de kwestie Syrië lijnrecht tegenover elkaar. En het lukte HEMA nog steeds niet om winst te maken. Afgelopen jaar bedroeg het verlies 31 miljoen euro, iets meer nog dan in 2016. Het kwam helemaal door het eerste half jaar, Want in de tweede helft van het jaar maakte de HEMA wel wat winst. Ook de omzet zit in de lift, vooral door uitbreiding in het buitenland. Kees Kwaks van de ANWB, hoe stopt de weg? De ochtendspits ochtendspit is bijna voorbij. We hebben nog op de A9 een kapotte auto staan. Vanaf Diemen naar Amstel-Veen. Die staat tussen Amsterdam, Zuidoost en Oude Kerk aan de Amstel. Vier kilometer file levert het op. De vertraging is nog een kwartier. Karl-Johan de Zwart... Het tweede uur van Spraakmakers met aan tafel Spraakmaker van de Dag. Splinter Chabot, voorzitter van de JOVD. Corina Korrel, die zich al jarenlang druk maakt over het negatieve imago van het VMBO. En zo dadelijk ook Joris Voorhoeven. Hij was natuurlijk ooit minister van Defensie. Is nu hoogleraar internationale betrekkingen. En met hem bespreken we de situatie rond Syrië. Maar nu eerst de Spraakvraag. De Spraakvraag. Beste Spraakmakers...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 Het thema dat vragensteller Joost Hemma aansnijdt is erg actueel. De hele week horen we namelijk al berichten over een nieuwe manier... om het salaris van arbeidsgehandicapten te betalen. De zogenaamde loondispensatie. Dat is een regeling die heel veel weerstand oproept... gezien de Facebook-reacties en petities die al zijn gestart. Maarten, jij bent de hele week al op pad. Wat zijn nou precies de plannen van het kabinet? Ja, Het is ingewikkeld, hè, maar laat ik eens beginnen met het uitgangspunt... voor staatssecretaris van Ark, oftewel het kabinet. Ze zegt, één systeem voor, in plaats van de velen die er nu zijn... dat is één, en het wegnemen van de regeldruk bij de werkgever. Dat is belangrijk, een roep die je ook eerder deze week... in deze serie voorbij hebt horen komen. Naast me staat Job Cohen, hij is voorzitter van Cederis, de Landelijke Vereniging voor Sociale Werkgelegenheid en Reïntegratie. Meneer Cohen, mooi voor de werkgever, zegt de staatssecretaris. U heeft een paar weken geleden een onderzoek gedaan onder werkgevers... Wat kwam daaruit met betrekking tot het veranderen van deze regelgeving? Nou, de werkgevers die wij gevraagd hebben... die werken met die loonsubsidieregeling. Die zijn er eigenlijk heel tevreden over. 80% daarvan zegt van hou maar. En die werkgevers die ook nog de vergelijking kunnen maken... met de loondispensatie, die zeggen daarvan... nou, wat ons betreft is die loonkostsubsidie, als je daar nog een aantal punten... want dat zien wij ook wel een paar veranderingen in aanbrengt... kunnen wij daar prima mee werken. Nou zijn dit mensen die al werken met deze arbeidsbeperkte... die misschien al meer hart voor de zaak hebben zou een nieuwe regeling juist niet nieuwe bedrijven over de streep kunnen trekken? Nou, dat is de vraag. Maar de vraag is of je daarmee niet tegelijkertijd het zo onaantrekkelijk maakt... voor diegene die het, eh, om wie het gaat. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geen pensioenopbouw. Ze krijgen dan te maken met twee verschillende inkomensstromen. Ja. Nou, voor mensen die daar toch al moeite mee hebben... dan zien wij al gebeuren dat er, dat er veel schulden gaan optreden. Dus ja, je moet dat wel in balans brengen. Maar en dat... nogmaals, eh, wij denken ook dat je dan ook moet kijken... van hoe kunnen we het nou eenvoudiger maken voor ja. die werkgevers? Tuurlijk. He, want die werkgevers... Die, willen, die zijn best bereid om mensen in dienst te nemen. Maar ze willen het gedoe er niet bij hebben. Nou, Dan moeten we dat gedoe eenvoudiger maken. Ja, dat gedoe lijkt nu te verschuiven naar de werknemer. De mensen om die het gaat, de arbeidsbeperkten. Daar waar nu de werkgever de administratie mee doen... kan het zomaar op het bordje van de werknemer komen te liggen. En dat is een hele grote groep voor wie dat eigenlijk gewoon te ingewikkeld is. Mensen als Shafaat. Met een licht verstandelijke beperking en nauwelijks opgeleid. Maar inmiddels wel aan het werk bij Brouwerij De Praal in Amsterdam. Ik ben lekker aan het koken. Even een, we hebben een nieuwe kaart. Dus uh, ik ben even de nieuwe bord aan het opmaken. De nieuwe opmaken. En uh, daar gaat de hamburger op komen. Safaat, jij werkt hier nu een jaar, heb ik begrepen. Jouw werkgever ontvangt daar een deel loonkostensubsidie voor. Ja. Wist je dat? Ken je dat, die term en die regeling? Arno en uh, Eva het daarmee met de financiële situatie. Zou je dat er nu bij kunnen hebben, al die regeldingetjes? Nou, nee, op dit moment niet echt. Dan zou ik weer helemaal... Gek van woorden, maar nu. Nee. Gek zitten, helemaal terug, mijn zwaarts terugvallen. En nee, ja. niet echt mijn ding. Ketwin, ja. kan je nog twee plekjes tomaatjes voor me snijden? En de lasten worden keihard neergelegd bij mensen... die daar niet toe in staat zijn om dat te handelen sowieso... Plus het feit dat ze het gevoel krijgen dat ze gewoon weer in de uitkering terechtkomen. Terwijl Shafaat verder gaat in de keuken praat ik even verder met Arno Kooi, Oprichter van de Praalbrouwerij Een sociaal ondernemer. Je hebt veel mensen in dienst als Shafaat. Waarschijnlijk komen ze ook niet eens boven het uitkeringsniveau uit. Ja, dat zegt de staatssecretaris van wel. Dat, dat moeten we nog maar zien of dat zo is. Dat geloof je niet? Nee, dat geloof ik niet, nee. Ik vind het een raar punt in, in die wet. Is dat wanneer je partner uh, goed verdient... En vervolgens moet je het doen met een fooi. En moet je, uh... Want door het geld van je vriend of vriendin maak je geen, geen, geen... heb je geen recht op die loondispensatie? Ja, op die, op die aanvullende uitkering. Je maakt je daar echt druk om? Ik, hè? Maak me daar, ik kan me daar echt kwaad over maken. Ja, want het, uh... Heb ik hier, als dat ingaat, een, een recalcitrante werkgever voor mij dan? Ja, je hebt een hele recalcitrante werkgever. Want, wat ga je dan doen? Hoe, wat moet ik tegen die mensen gaan zeggen? Uh, ja, jullie komen niet meer in aanmerking voor een contract bij mij. Dus je moet het uh, gewoon doen met een stukje betaald van mij... en de rest moet je, uh, blijf je in de uitkering. Ja. Ik denk dat ze allemaal gillend weglopen. Dus? Wat, wat doe jij dan? Ja, ik, ik wens de, de gemeentes veel succes... met alle mensen die weer teruggaan in de uitkering. Alle crisisinterventies uh, uh, die weer op je af gaan komen... weer terugvallen in verslavingsgedrag... weer terugvallen in, in schulden maken... en, uh, en, uh, en, en, en verzin het allemaal maar. Ja, Cohen. Uh, staatssecretaris Van Ark zegt dat het gaat eigenlijk maar om 10% die er nadeel van gaat ondervinden. Is dit niet gewoon een prijs die betaald moet worden? Nou, nee. Uh, vooral omdat het ook anders kan. En nou ja, wij zitten dan ook na te denken over de vraag... hoe zou je het dan anders kunnen aanpakken? Ja, dus zegt eigenlijk loonsubsidie zoals het nu bestaat... is op zich een goede regeling met wat aanpassingen. Nou, zeg Zeker. het maar. Nou ja, wat je zou kunnen doen is dat je zegt... van je, begint, je maakt één loonwaardensysteem per bedrijf. Uh -huh. Iedereen start meteen en dan zeg je van... nou, laten we nou zeggen... iedereen begint met 50% op die loonkostsubsidie. Dan heb je daarna een paar maanden de tijd om te kijken van... klopt dat nou? Of moet dat iets minder? Of moet dat iets meer zijn? Nou ja, dan heb je, maak je het al een heel stuk eenvoudiger. En laten we alsjeblieft nou zorgen dat we niet het gedoe... We moet niet bij werkgevers komen, maar zeker ook niet bij mensen die dat echt niet aankunnen. En dan spannen we het paard achter de wagen. Dus we moeten dat echt niet doen. Ik ga het morgen eens even voorleggen, want Calio en morgen. Dan ga ik met de vragensteller naar de staatssecretaris van ARK toe. Dus dan horen we daar meer over. En natuurlijk nu uh, als afsluiter, zoals elke dag, een tip door Marike Sweens. Zij heeft last van depressies en schreef het boek Werken als een gek. Lessen voor werkgever en werknemer over omgaan met een psychische stoornis. Nou. Als jij je werkgever wil vertellen over je psychische kwetsbaarheid... begin dan niet met het benoemen van de diagnose die je hebt. Want woorden als autisme, depressiviteit, bipolaire stoornis... die triggeren onbewust een heleboel vooroordelen die helemaal niks over jou zeggen. Maak het dus liever positief. Bijvoorbeeld, ik heb door mijn psychische problematiek geleerd om in oplossingen te denken. Hierdoor kan ik goed out of the box denken en ben ik niet bang voor veranderingen. Heb je ook een spraakvraag? Mail ons op spraakmakers.kro-ncrv.nl ja, en het fenomeen vooroordelen speelt eigenlijk ook een rol in het volgende onderwerp. Zou je kunnen zeggen? Aan tafel hier nog steeds Splinter Chabot, voorzitter van de JOVD. En ook Corine Korrel. Zij is de oprichter van Onderwijs On Stage. Een organisatie die leerlingen helpt een goede beroepskeuze te maken voordat ze naar het VMBO gaan. En ze helpt aan een ja, goed netwerk in het uh, lokale bedrijfsleven. Splinter, jij wilde uh, Corine graag meenemen, want ze is hier op jouw initiatief. Uh, naar deze spraakmakers. Hoe kennen jullie elkaar? Nou, dat is eigenlijk heel grappig. Dat komt door eigenlijk een fout van mijzelf. Uh, ik had volgens mij... Ik had een tijd terug, in oktober was het volgens mij... een, een, een interview, gesprek of debat, dat weet ik even zelf niet meer... Uh, over het, uh, de financiering van het onderwijs... over het sociaal leenstelsel, basisbeurs, et cetera. En uh, te, in die discussie ging het heel erg snel al over... Uh, de universiteiten en hogescholen. Um, en daar bleef ik, ik zat wel op de universiteit... en dan bleef ik over doorpraten, over alleen die groep studenten. Oh ja. En um, dat was eigenlijk fout van mij. Want uh, toen kreeg ik een Twitter-reactie uh, van Corine. En die stuurde mij van, Splinter, je, je vergeet um, in, je, in je hele discussie... En een hele verhaal. En eigenlijk een hele groep studenten die ontzettend belangrijk zijn. En uh, mag ik je daar misschien een keer over komen vertellen op de koffie. En toen dacht ik, nou ja, uh, ik heb natuurlijk wel. Even, dacht nee, ik, zou er ik, niet erop. Nou, nee, heb nee, ik, nee, nee, ik heb wel even de Twitter oh. gecheckt. Of het wel iemand was die niet zo zeg maar, uh, zomaar iets stuurde. Maar toen dacht ik, nou weet je wat, ik heb van nou, we kunnen afspraak maken via mijn uh, mail ik heb mijn mailadres gegeven. En van de ene kwam het andere. En toen uh, had ik de eer om Corine op, op het hoofdkantoor van de JOVD in Den Haag te mogen ontvangen. En uh, toen heeft ze me eigenlijk, een, uh, wat ik heel slecht van mezelf vindt, heeft ze mij verteld over VMBO en over MBO. Uh, en ook hoe wij daar bijvoorbeeld ook naar kijken. Dus we hebben bijvoorbeeld, uh, ja. uh, ik ga het nu één keer zeggen, nou doe ik het niet meer, maar bijvoorbeeld uh, uh, hoog opgeleid en laag opgeleid. Ja. Uh, Denk eens na over die, die twee woorden, hoog en laag. Dat geeft dus eigenlijk aan dat iemand die dus uh, leuk in een boek kan lezen. omdat dat op de universiteit doe. En daar li een literatuur samenvatting van kan maken. En dan een soort van conclusie eruit gooi. Dat is dan hoog, tussen aandachtstekens. Uh, en dan hmm. laag is dat je, dat je met je handen uh, dingen kan doen. En dat je dus uh, uh, dingen kunt oplossen. En zo. Dat, dat is eigenlijk heel erg raar. Ja. Nou, dat soort dingen hebben we toen, uh, vond ik, een heel inspirerend gesprek over gehad. Okay. En, uh, en, uh, en jij gebruikt die woorden nu ook niet meer? Nu, ik, wat ik veel logisch vind, je hebt wetenschappelijk onderwijs. Dus analyse, theoretisch. Ja. Uh, en, en uh, bijvoorbeeld uh, uh, VMBO en MBO zou je kunnen zeggen dat is, dat is veel meer praktijkgericht dus uh, uh, daar zijn al hele andere termen en dan zit er niet meteen zo'n uh, sluierend waardeoordeel aan want dat slaat helemaal nergens op ja mevrouw Korrel, uh, Corrine ga ik zeggen als je het goed vindt ja, um, de splinter geeft hier aan uh, uh. jij werd geïrriteerd of je werd eigenlijk boos van dat hij, dat, dat hij het hele VMBO eigenlijk uh, achterwege liet hè, in, dat, in dat gesprek op de radio uh, de termen als laag en hoog opgeleid is ook iets waar jij je druk over maakt um, maar aan de andere kant kun je wel zeggen... ja, dat is blijkbaar wel het beeld dat er is. Van het Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja. Nogmaals. Uh, ja, dat is uh, nog steeds het beeld wat er is. Uh, en dat is jammer. En ik wil ook graag even beginnen om te zeggen... dat het een niet beter is dan het ander. Hiermee willen we natuurlijk... Is, het is niet de bedoeling om te zeggen dat als je universiteit doet... dat dat dus uh, niet goed is. Laten we vooral niet uh, mensen tegen elkaar opzetten daarin. En gesprekken als dit uh, die worden ook zo heel snel generaliserend. Dus dat gezegd hebbende mm -hmm. uh, denk ik wel dat het beeld nog steeds zo is. Ja. Uh, als je het rapport van de onderwijsinspectie... wat gisteren kwam over de staat van het onderwijs ook goed bekijkt... dan zie je dat we ook daar weer heel erg naar voren komen. En ik vraag me dan wel af... ik maak me hier al tien jaar sterk voor... Hoeveel boeken en rapporten moeten er nog komen... voordat we nou echt iets gaan doen. Ja, uh, en wat vond je wat dat betreft dan... om maar even door te uh, praten... Uh, van de reactie van minister Arie Slop, die zei, uh, ik ga met de betrokken partijen praten... Uh, nou, ik heb veel waardering voor, uh, voor deze minister, uh, moet ik zeggen. Ik vind dat hij echt het veld ingaat. En uh, je moet ook uh, natuurlijk met elkaar in gesprek uh, uh, blijven. Maar we moeten wel ook echt iets gaan doen. En uh, die roep die, die, uh, komt wel steeds sterker naar voren. Ja. Er zijn zoveel platforms, commissies die zich hierover buigen. Al jaren. Ja, maar uh, er gebeurt er geen zak niks. intussen. Nee, waarom nee. niet? Waarom is dat zo lastig? Is het probleem niet gewoon te groot? Uh, ik weet niet of het te groot is. Uh, uh, ik heb uh, laatst ook op Twitter gezet: uh, geef mij 15 mensen. Uh, want mijn droom is een inclusieve samenleving, maar dan een inclusieve school. Wij scheiden kinderen vanaf hun twaalfde. Hoe kwamen we ooit op dat idee? Wat bedoelt u met scheiden vanaf hun twaalfde? Vanaf hun twaalfde uh, gaat er een groep naar HVO VWO en een groep naar VMBO en ja. die komen elkaar nooit meer tegen. Wow. En ik denk dat dat een van de oorzaken is van het onbegrip... en het uh -huh. met een bepaalde blik naar elkaar kijken. En dat past toch helemaal niet bij een inclusieve samenleving. En ook niet in... Uh, uh, niemand is beter dan de ander. Je hebt de nadruk op bepaalde talenten. Uh -huh. Maar zonder de ene groep... Uh, krijg je niks voor elkaar. En dat is andersom ook. Ja, maar waar pleit u dan voor? Dat je die twee groepen gewoon door elkaar laat lopen? Want dat wordt toch praktisch een beetje ingewikkeld? Nou, nee, ja. Maar praktische dingen zijn altijd op te lossen. Nou, waar een wil is, een weg. Willen is kunnen. Hoe ga je dat? Hoe moet ik, ik zo'n school dan nou, voorzien ja, Een inclusieve uh, je school? Je hebt een stad. Daar is een scholenkoepel. En die heeft uh, afdelingen VMBO en HAVO-VWO. Je yeah. ziet dat die altijd in aparte gebouwen zitten. Bijna altijd. Um, waarom uh, is dat niet gemixt? Waarom hebben we niet twee of drie gebouwen in één gemeente of regio, waarin al deze leerlingen bij elkaar zitten. VWO'ers kunnen fijn meeklooien in het technieklokaal... Ja. wat ze ook best graag willen. En uh, VMBO'ers kunnen in de mediatheek uh, beschikken... over dingen die ze niet allemaal thuis hebben. Kunnen misschien ook hulp krijgen van de VWO'er bij wiskunde. Samen doen, samen leren, samen leven. Ja, is Waarom? dat niet een beetje naïef ook, dat samen? Want die, uh, uh, het is ook wel een gegeven dat VWO-leerlingen... Uh, een beetje neerkijken ook op VMBO-collega's. Ja, Moeten we dat dan in stand houden? Dat is toch geen reden om er niets aan te doen. En op individueel niveau, uh, het, toen ik dit uh, lanceerde... Uh, bij wijze van uh, op Brisbane, op Twitter, ja. kreeg ik veel bijval. Maar ook mensen die zeiden, ik heb het eens dus even aan mijn kinderen gevraagd. Zowel VMBO als VWO. Ja. En die vinden dat eigenlijk een heel goed idee. Dus wie houdt dit nou in stand? Ik denk grote mensen die zeggen ja, maar dit, ja, maar dat, praktisch. Ik heb gezegd, geef mij 15 mensen. Van Timmerman tot en met Roostermaker. liters koffie, sluit onze maand op. En we komen met een concreet plan. Ik ja. ben ervan overtuigd dat dat kan. En die grote mensen, want hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, VWO-leraren en VMBO-leraren. Want daar zit ook onderling wel... Nou, uh, dat zou heel goed zijn. Nou ja, een zijn. statusverschil, mag precies. ik het zo noemen. Ja, precies. Hoe ga je die dan bij elkaar brengen? Nou ja, in datzelfde gebouw moeten, gewoon, dan ga je dus samen in dat gebouw samen lesgeven. Ook ouders, die komen elkaar ja. dan ook weer tegen. Dus ik denk dat het zoveel spin-off kan hebben. En ja, praktisch denk ik altijd, dat is onplosbaar. Splinter? Ja. ja, nou, en ik denk ten eerste dat we het hierover hebben en dat mensen zich er bewust van worden dat dat, dat al heel, heel erg helpt, hè, over dingen bespreekbaar maken. Dat je erover na gaat van, goh, hoe zit het eigenlijk? Uh, uh, en, en ook die vooroordelen, uh, de, de, de scheiding vanaf de basisschool eigenlijk, die had ik zelf ook. Uh, op mijn basisschool was het ook zo dat eigenlijk ouders dus altijd focussen op, je moet VWO, nou anders haven, maar vmbo ja. mag eigenlijk niet. En dat is heel raar. En ik, mijn, mijn landelijk vicevoorzitter van de JOVD, Bram Roothart... die is zelf docent, die geeft dus les op een vmbo school en die zegt ook, ja, ik merk het voortdurend dat er altijd dus... er zijn zoveel vooroordelen, er wordt zo op neergekeken eigenlijk. Terwijl het, wat Corine terecht zegt, het gaat gewoon om welk talent heb je. Ja. En, en je moet kijken naar het individu. En als die, die moet je triggeren. Ja, en maar goed, dat in... imago is er nou eenmaal. En ik heb zelf kinderen. Uh, ik moet u eerlijk zeggen... Dat uh, hierbij aan tafel uh, ja, als ik een school moet kiezen op dit moment, dan zeg ik ook nou liever HAVO-VWO dan een VMBO-school. Ja, en ik begrijp niet waarom. Kijk, wat ik wel begrijp is, uh, je hoort wel eens zeggen... ja, maar dat zijn scholen, daar wil je nog niet doodgevonden worden. Uh, nou, dat, dat, dat, nou, zou, dat, dat, dat zou ik zo wel, niet zeggen, maar nee, als ik de keuze heb... Maar dat, wordt wel, dat, dat is wel wat je hoort. En er zijn ook gebouwen bij dat ik denk... daar wil je toch niet dat kinderen ja. en leraren daarin zitten... op een puntje van, van een van de middel of nowhere. Dus liever mijn kind naar een andere school. Nee, we moeten niet willen dat, dat die scholen bestaan. We moeten investeren. De maatschappelijke context van veel. De is ongelooflijk groot en ik denk dat niemand zich dat realiseert. Nee, nee want bedoel, ja, iemand moet straks, om maar even een voorbeeld te noemen... die warmtepompen gaan installeren. Ja, maar het zijn he, als het als niet het alleen werkbijen die onze lekker kraan gaan repareren. Het zijn jongeren, het is de meerderheid van de twaalfjarigen. Ze vormen de meerderheid van de beroepsbevolking. Ja. Daar zitten stapelaars bij, daar zitten potentiële succesvolle ondernemers bij... Uh, de maatschappelijke context, nogmaals, is ongelooflijk ja. groot. De hele samenleving heeft er belang bij. Maar hoe komt het dan dat dat, uh, dat, dat beeld van het VMBO dat dat zo negatief is? Nou, 10 tot 15 procent uh, van deze jongeren hebben denk ik wat, uh, via de media uh, uh, lang geleden de beeldvorming bepaald. Ja. Daar zitten zorgleerlingen bij, daar zitten uh, de bekende schurkjes bij. Uh, die hebben vaak de krant gehaald. Ik heb heel lang uh, kranten gestalkt uh, met artikelen busokje kapot gemaakt door vmbo leerlingen en als het een VWO was, stond er alleen scholier bij. Uh, dit zijn kinderen die... Bijzondere zorg nodig hebben, extra aandacht, maar die hebben het beeld bepaald. Voor de rest zijn het gewoon pubers met pubergedrag. En die drogen ja. allemaal prima op. U heeft zelf trouwens ook vier kinderen. Ik heb vier uh, kinderen. Uh, en, van, en die uh, volgen ook de diverse vormen van, van onderwijs? Van VMBO tot VW. Okay. En is daar onderling, uh, nou ja, laat ik het zeggen: Dend. Kijkt de een op de ander neer. Absoluut en dan gaat u natuurlijk niet, niet zeggen. Nee, precies. Zij dat zijn ervan overtuigd dat zij met z'n vieren de wereld kunnen besturen. Ja, maar dat komt door uw opvoedkundige kwaliteiten waarschijnlijk. Nou weet ik niet. Ik hoop dat het ook gewoon in de kinderen zelf zit. Want dat lijkt me wat te veel eer. Ja, maar goed, dat imago, ja dat moet dus echt anders. Uh, u stokt ook uh, Tweede Kamerleden, he? de politiek <laughs> zei u net. Gaat dat wat uh, uh, te uh, teweeg brengen? Nou, in de vorige kabinetsperiode uh, hebben we best wat meters kunnen maken. Er ja. zit nu natuurlijk weer een hele nieuwe ploeg. Uh, dus dan moet je weer opnieuw beginnen met je lobbywerk. Dus dat staat uh, nu nog weer. Ja, ja. ja zegt dat. Ja. Ja, dat is het nadeel van die kabinetten, elke keer. Ja, splinter. Ik roug aan dat we geen dictatuur willen, nee. jongens. Nee. Er is uh, geen Constante, uh, ja. dat is Mark Rutte. Uh, ja, ja. VVD'er jouw dat bloedgroep is genoot. Uh, ja, wel politiek natuurlijk, ja. Maar, uh, nou, natuurlijk. Één ding wat ik wel eigenlijk nog even wilde toevoegen is ook. Dat is de, project wat Corine natuurlijk gestart is en we hebben het over van waarom zijn al die vooroordelen en hoe kunnen we dan zorgen dat die beeldvorming anders wordt. Wat ik echt geweldig en dat vind ik ook zo fantastisch is, zij heeft dus VMBO onstage is ze begonnen mm -hmm. eh, en waarbij ze dus eigenlijk letterlijk ook die leerlingen een podium geeft, eh, die studenten een podium geeft ook in aanraking brengt met bedrijven die lokaal eh, ook werkzaam zijn. Dus ook die koppeling naar de maatschappij en, en dus oh, dat we daar misschien ook meer naar kijken van waar zitten al die, uh, uh, uh, uh, uh, uh, die studenten wel niet. En, wa en waar ja. werken ze wel allemaal ja. niet? Dat vind, ik, dat vind ik gewoon letterlijk een podium geven wat ook nog eens nut heeft. Dus niet alleen maar uh, leuke klappen met een bloemetje bij nemen, maar ook koppelen aan. Dus bedrijvigheid, economie, uh, noem maar op. Ja, dat is dat soort initiatieven, dat is ook waarom ik heel graag wil dat je hier ook heen kwam. van Dat, dat vind ik gewoon echt fantastisch. Ja, en vinden we jou of de JOVD uh, ook op zo'n bijeenkomst, of niet? Uh, nou, ik heb wel uitnodiging gekregen. Ik heb <laughs> nog steeds... Ik moet Gewetens dat, dus doen. Dus nee, ik moet ja. dat dus nog doen. Uh, uh, maar ik wil dat wel heel graag. Maar ik commune ja. heeft mij al twee keer een bericht gestuurd van uh, ja. geef nog even door welke mee kan komen. Dus die wil is heel erg. Ik, ik, wil dat, ik ben één keer op wel op een ander evenement geweest, een VMBO-evenement, uh, waar jij ook uh, sprak toen. En er werden ook prijzen uitgereikt. Ik weet dat was ook van ons steeds volgens mij. Nee, dat uh, was uh, MBO-gala. Oh, dat was MBO-gala. Ja, dat, ja. Was, dat was fantastisch ook. Ja. Uh, maar ik wil namelijk ook eerlijk zijn, wij als politieke jong-organisatie um, zijn ons dit jaar dus ook meer gaan focussen op wat meer um, uh, breder dan alleen maar uh, nou, dus lesgeven, maatschappij lesgeven op VMBO-scholen ja. en zo. Om, omdat dit soort dingen, ja, je moet je er wel bewust van zijn. Ja, je en, bent je er bewust actie. van, maar je hebt er nog geen, uh, nog geen actie rond. Een ondernomen. deel wel, een deel nog niet. Nee. Okay. <laughs> nou, dat komt wel. Ja, ja Er ja. is al twee keer geweest, <laughs> ja. ministers, uh, kamerleden. Dus jij Kijk. moet ook uh, <laughs> gaan. <komen. laughs> dan, dan gaat het vast wel gebeuren. Zet het in je agenda. En dat is wel leuk, want ook luisteraars reageren op het gesprek hier over het VMBO. Bijvoorbeeld Henk van Soest, hij schrijft... VMBO en MBO worden zwaar onderschat. Echter, de salarisstructuur van bedrijven die zeggen te springen om personeel, vooral technisch, laat dat nou niet echt zien. Ja, en daar heeft die meneer van Soest wel een punt, denk ik. My Baby van de Ronets. En terwijl Corinne Korrel, de oprichter van Onderwijs on Stage... en Sprinter Chabot, de voorzitter van de EOVD, geanimeerd verder praten over het VMBO... gaan wij naar Thailand. Een nieuwsupdate via de NOS. Want daar zijn op de eerste feestdag van het Thaise nieuwjaar... tientallen verkeersdoden gevallen en honderden gewonden. Correspondent Michel Maas, goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt voor Nederlandse begrippen als heel veel. Hoe bijzonder is dat in Thailand? Uh, nou ja, uh, het is, het, uh, het is uh, de week van de, uh, het nieuwjaar in Thailand. Dus ze noemen dit de gevaarlijke dagen in Thailand. Dus het zijn dagen waarop elk jaar eigenlijk wel slachtoffers vallen. En dat komt omdat mensen massaal de stad uitgaan terug naar huis, naar, op een verre tocht naar hun dorpen waar ze vandaan komen... en ook waar mensen veel drinken. En die combinatie van een volksverhuizing van alcohol en verkeer... Eh, die blijkt elke dag, elk jaar weer ontzettend veel slachtoffers te maken. Ja, goed, die periode duurt een week, als ik jou net hoor. Um, wordt er dan gevreesd, want hoe lang is die week nog? En, en wordt er nog gevreesd voor veel meer slachtoffers? Ja, er wordt zeker nog, uh, ja, je kunt er eigenlijk op rekenen dat er nog veel slachtoffers komen. Want, uh, het zijn inderdaad de zeven dagen die ze hier, uh, zoals ze dat hier noemen. En uh, elk jaar zijn er slachtoffers. Afgelopen jaren was het elk jaar rond de 400 mensen die omkwamen in het verkeer. En uh, bijna de helft van al die slachtoffers waren slachtoffers die omkwamen omdat ze dronken achter het stuur zaten. En uh, niet alleen uh, dronken achter het stuur van een auto, maar ook op bromfietsen. En uh, dat, uh, dat is de grootste boos. Dat doen we nog steeds elk jaar weer. Ja. En, uh, ook dit jaar. Ja. Um, de tientallen verkeersdoden. Het is, ik proef een beetje uit jouw woorden. Ook dat is dan helaas bijna een traditie in Thailand. Die doden uh, die, die vallen tijdens zo'n feestweek. Die feestweek. Um, waarom wordt daar niet tegen opgetreden? Of gebeurt dat wel, maar heeft het geen effect? Nou ja, ze, ze proberen van alles, ook dit jaar weer. Ze hebben allemaal politiecheckpoints opgezet op plaatsen waar altijd weer slachtoffers vallen. En ze hebben extra controles, ook vooral op alcoholgebruik. En als ze iemand pakken die dronken achter het stuur zitten, dan wordt die dit jaar, uh, kan die 15 dagen worden opgesloten. Of ze krijgen voor het eerst, hebben ze een nieuwe test, willen ze mensen huisarrest geven. En dan zo'n enkelband die verraadt als ze stiekem hun huis uitgaan. Ja. Dus uh, zijn ze op proberen van maatregelen die effect hebben. Nee, precies. Nou, nou ja, er zijn nu weer 40 doden in één dag gevallen. Dus ja. erg veel effect lijkt het niet te hebben. Nee, goed. We houden ons hard vast. Ook de komende dagen dan nog. Dankjewel, correspondent en Michel Maas. Over Thailand, waar op de eerste feestdag... tientallen verkeersdoden zijn gevallen. We zijn zo terug. Live Sport op NTO Radio 1. Ineens draait het bij PSV. Wordt het de ontknoping in de Eredivisie? Ajax nu in de 16 meter. Voorzet, Junes staat vrij met de bal. Luister zondagmiddag voor de topper PSV Ajax. De bal valt binnen. Je hoort het hier en nergens anders. Die voorzet is goed en een hele goede bal. Valt Live in. Sport op NTO Radio 1. Zondagmiddag, PSV Ajax. Het nieuws van alle kanten.